Evers met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi heeft een delegatie naar Venezuela gestuurd... om te overleggen over een vreedzame oplossing voor het conflict in Libië. President Chavez had eerder al voorgesteld om een commissie in te stellen om te bemiddelen tussen de Libische regering en de opstandelingen. Maar dat plan werd afgewezen door een zoon van Gaddafi. Venezuela wordt gezien als mogelijk toevluchtsoord voor Gaddafi. Maar Chavez heeft dat altijd ontkend. Het land is een bondgenoot van Libië, net als Bolivia, Cuba en Nicaragua.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 Een Kamermeerderheid had in januari al ingestemd met de missie. GroenLinks en de ChristenUnie kwamen nog wel met ze extra eisen. Ze wilden onder meer een langere opleidingsduur en de garantie dat de Afghaanse agenten niet worden ingezet bij gevechten. Er ligt nu nog geen contract met de politiechef in Kunduz. Maar GroenLinks en de ChristenUnie nemen genoegen met de uitleg van minister Roosentaal, Die zei dat hij er vertrouwen in heeft dat de garanties er zijn voordat de missie van start gaat. PVV, PVDA, SP en de Partij voor de Dieren blijven tegen de missie. Kinderdagverblijf het Hofnarretje in Amsterdam krijgt een nieuwe naam, Vlinderheuvel. Het Hofnarretje wil van zijn naam af om niet langer geassocieerd te worden met de grote Amsterdamse zedenzaak. De hoofdverdachte Robert M. werkte onder meer in het Hofnarretje. Vorige week kwam het Kinderdagverblijf met de naam Vlinderhof, maar die naam heeft een ander Kinderdagverblijf al en dat maakte er bezwaar tegen. Het weer, vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen, minima rond 6 graden. Overdag veel bewolking. In het oosten en het zuidoosten kan een regen of onweers bij ons staan. Maxima tussen 13 en 18 graden. Dit was het nos Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. We'll yeah. yeah.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 The Reed!